9 uur. Dit is Radio 1, met Marcel Ooster en Lara Rensen. Goedemorgen, zo dadelijk in het NOS Radio 1-journaal. Frankrijk reageert op de oproep van de Europese Commissie om nog strenger te bezuinigen. En pinnen moet altijd kunnen, en daar moeten de banken voor zorgen, vindt de detailhandel.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 Het akkoord moet rond 1 juli klaar zijn. Nationale Ombudsman Meyer pleit ervoor... om de wet openbaarheid van bestuur zo snel mogelijk af te schaffen. De wet regelt dat burgers informatie kunnen opvragen bij de overheid. Als de aanvrager niet op tijd antwoord krijgt, moet de overheid een boete betalen. En daar maken volgens Meyer veel mensen misbruik van. Ze sturen spookverzoeken om zo de boete te kunnen innen. De Ombudsman vindt dat alle overheidsinformatie... openbaar gemaakt moet worden op geheime stukken na.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 Het heeft vorige maand een presentatie gegeven over de nieuwe vakcentrale die ze hebben ingericht. Dat was een stevig verhaal met een duidelijke richting. En ik hoop vandaag van het CNV eenzelfde soort te krijgen. En uiteindelijk is het aan de leden van de Unie om te bepalen welke richting wij opgaan. In de Verenigde Staten is een verdachte brief onderschept. Die was bedoeld voor burgemeester Bloomberg van New York. Er zat de giftige stof ricine in.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 Het weer bewolkt en er trekken buien over. In het noorden komt bovendien wat mist voor. Later breekt de zon vaker door, maar de buien die blijven vandaag. Het wordt 15 graden langs de westkust, 19 graden in het oosten en noordoosten. Morgen dan kan het in Limburg nog wat regenen. Verder schijnt de zon af en toe en dan wordt het 17 tot 22 graden. Het is informatie bij de AWB. Dennis mooi. staat het nog vast ergens? Ja, op 36 plekken, Marcel. Oh. Uh, een nou, dikke dan loopt het 120... nog niet echt terug. Uh, nou, we schommelen een beetje rond, uh, rond uh, de 120 kilometer nu. Uh, de meeste files staan nog steeds bij Amsterdam. Maar in Maastricht loopt het ook goed vast op de A2 richting Luik. Tussen Maastricht, Aken Airport en het knooppunt Europaplein staat 6 kilometer. A7 vanuit Groningen naar Heerenveen. Tussen Drachten en Tijnje, 7 kilometer door een ongeluk. De weg is weer vrij. En op de A12 vanuit Duitsland naar Arnhem staat tussen de Duitse Grenzen en Duiven, 8 kilometer. Kapotte vrachtwagen in Brabant op de A58 vanuit Tilburg naar Breda. Daarom 4 kilometer file tussen Goorle en Bavel. En daar is de rechter rijstrook dicht. Wie denkt monsieur Reen wel dat hij is? Zo dadelijk de reactie uit Frankrijk. Uw vermogen verdient serieuze aandacht. Een uitstekend beleggingsrendement dankzij betrokken experts... die staan voor een solide resultaat. Het kan...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 de bank al Het NOS Radio 1-journal. Marcel Oosten en Lara Rensen. Goedemorgen, het is 6 minuten over 9. Ja, dat was toch even schrikker gisteren voor minister Dijsselbloem. Ik hoor die 2,8 voor het eerst, maar uh, de afspraken in Europa zijn min 3. Ja, toch? Uh, Olly Reins in Nederland. Uh... Behoorlijk onder druk draait de budgetaire duimschroef aan. We moeten nog meer op de centen letten en hervormen. En de aanbevelingen voor Frankrijk waren nog strenger. Zo moet niet alleen het tekort, net zoals in Nederland... teruggebracht worden tot 2,8 procent. Nee, de eurocommissaris wil dat Frankrijk ook gaat hervormen op zes terreinen. En of Frankrijk een beetje wil opschieten. Nou, dat is bij president Hollande niet in goede aarde gevallen. Ron Linker, onze correspondent. Ron, hoe boos was de president? Ja, voor zijn doen was hij uh, vrij fel. Hij, uh, hij zei, Brussel heeft ons niet te dicteren wat we moeten doen. En dan noemde hij als voorbeeld een van die zes terreinen de pensioenen. Brussel zegt dat Frankrijk dat stelsel van pensioenen moet hervormen. Ja, dank je de koekoek, zegt Hollande. Dat weten we zelf ook wel. En dan stond hij op dat er een tekort aan de horizon dreigt van 20 miljard euro op de pensioenen hier in Frankrijk. Dus het is logisch, zegt de president, dat die hervormd gaan worden. Maar niet met een dictaat uit Brussel. We gaan dat zelf doen op onze eigen manier in overleg met de sociale partners. Dus ongebruikelijk harde woorden van Hollande... die een paar weken geleden nog vriendelijk op de foto ging... met dezelfde commissie toen hij die ontmoette in Brussel. Ja, nou, hij trekt wel een hele grote broek aan, hè, Hollande. Kan hij uh, Brussel negeren? <laughs> De Franse regering is, net als Nederland, gehouden aan afspraken die men heeft gemaakt met Europa. Maar daar draait het Hollande ook niet om. Hij heeft altijd gezegd dat hij het begrotingstekort van Frankrijk onder de 3% wil brengen. Maar hoe hij dat doet, dat vindt hij een zaak voor de Fransen en niet voor de Europese Commissie. Hollande weet ook dat de Commissie voorlopig alleen nog maar gedreigd heeft met sancties hè, aan landen die zich er niet aan houden. België bijvoorbeeld is gisteren nog een keer ontsnapt aan strafmaatregelen. En de redenering in Parijs is, ja, er moet wel heel veel water door de scène gaan... voordat de sancties tegen Frankrijk zullen worden afgekondigd. Ja. Maar nu krijgt Hollande vanavond ook de Duitse bondskanselier Angela Merkel nog eens op bezoek. Die zal ongetwijfeld ja. hetzelfde ongeveer gaan zeggen als Olly Reen. Dat wordt gezellig vanavond. Maar of het gezellig wordt, Marcel, dat is, dat is moeilijk te voorspellen. Kijk, de, de twee gaan eerst <lacht> naar het museum het Louvre in Parijs. Hè. Daar hangt een expositie van Duitse denkers en schilders op dit moment. Nou, misschien dat Merkel daar wel uh, Hollande duidelijk gaat maken dat hij zich moet houden aan de aanbevelingen van Olly Rehn. Dan wordt het vast niet meer gezellig. Maar misschien is dat ook wel het moment waarop Hollande terugroept, iets wat hem al langer dwars zit, dat Europa zich ook niet aan de afspraken houdt. Vorig jaar juni, zegt hij, is een groeipact afgesproken, weet je toch, om de economie aan te jagen. Frankrijk had daar veel van verwacht, uh, maar er is nog niet veel van terechtgekomen. Bijvoorbeeld als je kijkt naar het terugdringen van de jeugdwerkloosheid in Europa. Frankrijk moet zich aan de afspraken houden, zegt Hollande, maar Europa ook. Ron Linker vanuit Frankrijk, vanavond bij dat Zal Het zal wel heel karig worden, een droog pakketje of zo. Bezuinigd, hè? Ja. 10 minuten over negen. Belletje trekken, te hard zingen op straat of op de ruglening van een bankje in het park zitten. In België kan je dat binnenkort duur komen te staan. Ja, dat is ook een manier om geld binnen te krijgen. Boetes, wel tot 350 euro, wil de Belgische regering hiervoor gaan opleggen om zo de overlast van jongeren tegen te gaan. Alles wijst erop dat het Belgische parlement de strenge regelgeving vandaag gaat goedkeuren, ondanks een storm van kritiek.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 50 euro boete voor een klein vergrijp. En Vincent is niet de enige die zo'n boete kreeg. Want sluikstorten, wildplassen, maar ook sneeuwballen gooien... en te hard zingen op straat. Overlast wordt in België steeds harder bestraft... Terecht, zegt Kamerlid en burgemeester Vincent van Kwikkenborne. Vormen van overlast zoals luikstorten, wildplassen, nachtlawaai ja, zijn bronnen van ergernis en wakkeren het onveiligheidsgevoel van mensen aan. En als je die tegengaat met die uh, boetes, dan zul je het gedrag van mensen wijzigen en zorgen dat het klimaat ook veiliger en netter wordt in de stad. En dat is zeer belangrijk om de leefbaarheid van steden te verbeteren. De boetes waar het om gaat heten gemeentelijke administratieve sancties. In Vlaanderen wordt dat afgekort tot gasboete. En die gasboetes worden steeds vaker ingezet. Straks ook voor jongeren vanaf 14 jaar. Jeugdverenigingen, vakbonden, politieke jongerenorganisaties zijn daar woest over. en schreven een brandbrief aan de politiek. Landig Pikaar van de Vlaamse Jeugdraad. Wel hebben daar toch wel wat fundamentele kritiek op die, op die boetes. Uh, overlast is niet gedefinieerd, dat is gewoon de deur wagenwijd openzetten uh, voor willekeur. Want je kan als uh, gemeente uh, boete gaan geven voor allerlei soorten zaken, ook normaal jongerengedrag. En ook de leeftijdsverlaging naar 14 jaar vinden wij geen goede oplossing om met minderjarigen om te gaan. Waarom niet? Als 14 jarige iets doen wat hij mag, mogen ze toch gewoon een boete krijgen? Wel, als een 14-jarige buiten de lijntjes gaat kleuren en crimineel gedrag stelt, want wij zijn geen pleitbezorgers voor overlast, Wel dan bestaat er hier in België een systeem, dat is het jeugdbeschermingssysteem. En daar zijn maatregelen, daar zijn beschermingsmaatregelen, bemiddelingsmaatregelen, die zitten daar allemaal in om dat gedrag van die jongeren te gaan bijsturen. Ik denk dat in de eerste plaats de bedoeling is dat je in dialoog gaat met die jongeren en niet onmiddellijk met een boete gaat krijgen. Maar volgens de meeste politici overdrijven de jongeren een beetje en hoeven ze nergens bang voor te zijn. Wel, het systeem voorziet vooral bemiddeling. Vooral hier een boete kan worden uh, toebedeeld, zal er eerst bemiddeld worden met de ouders, eventuele gemeenschapsdienst. En het is pas als men dat weigert te doen, dan kan er een boete gegeven worden. Terug naar de paardenmarkt in Antwerpen, waar student Vincent een gasboete kreeg omdat hij een plastic zakje in de verkeerde vuilnisbak deed. Hij vindt het nog steeds onbegrijpelijk. Ik vind gasboetes een goed systeem voor graffiti, voor mensen die ruiten inslaan... of voor mijn buurman die zijn kernafval dropt in mijn tuin. Geef ze gasboetes. Maar voor jongeren die lawaai maken, voor trick, voor uh, stommiteiten zoals een, uh, een zakje in een foutieve vuilnisbak... gooien waar het niet duidelijk op staat, vind ik dat die gasboetes niet oké okay zijn. Daar dienen ze niet voor. Verdeelt hij dus in België over die hoge boetes voor kleine vergrijpen? Constateerde onze correspondent Joris van Poppel. Amerikaanse president Obama benoemt alweer een republikein op een hoge post. Wessel de Jong, onze correspondent, legt uit dat dat niet toevallig is. Het NOS Radio 1-journaal. Elke dag het Nieuws uit binnen- en buitenland. Nou, hij is nog even binnen, hoor. Het uh, moet altijd kunnen. En daarom moeten banken werk maken van een backup systeem Dat voorstel doet Detailhandel Nederland vanmiddag bij een hoorzitting in de Tweede Kamer. Daar praten Kamerleden met marktpartijen en banken... over de recente problemen met het betalingsverkeer in Nederland. Tom Ponier is secretaris betalingsverkeer bij de Tijhandel Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. Meneer Ponier, is dat mogelijk, doorpinnen als banken met een storing kampen? Want hoe gaat dat dan in zijn werk, vraag ik me af. Ja, dat is heel goed mogelijk. In België doen ze het al een aantal jaren. Een paar jaar geleden hebben ze daar het zogenoemde TINA ingevoerd. En dat betekent dat klanten, op het moment dat ze in de winkel staan... en er doet zich een storing voor omdat de betaling even opgeslagen wordt op de kassa. En op het moment dat de storing voorbij is, dan worden die betalingen verwerkt. Aha, hm. nou is het bij mij de maand wel eens langer dan ik dacht. En heb ik mijn limiet bereikt, mag ik eigenlijk helemaal niet binnen. Hoe zit dat dan? Ja, dat, dat komt maar echt in een paar gevallen komt dat voor. Um, en dat betekent inderdaad, net zoals dat nu gaat, bijvoorbeeld bij een papieren automatische incasso, dat de banken en winkeliers daar een manier voor moeten vinden. Mm -hmm. Dat moeten ze zelf maar oplossen. Ja, dat klopt. Maar dat is echt zo'n detail. Dat uh, moet de pinbackup helemaal niet in de weg staan. Dat is maar een, een, een klein probleem. En op het moment dat de pinbackup ingevoerd wordt... is dat echt voor heel veel klanten en heel veel winkeliers een goede zaak. Nee, begrijp ik. Maar ik kan me voorstellen dat banken wel graag hun geld willen zien. Dus als iemand ja, eigenlijk klopt. geen recht meer heeft uh, om geld op te nemen... dan kan het voor problemen zorgen. Want dan moeten banken alsnog achter dat geld aan. Ja, dat klopt. En dat werkt nu bij papieren, backups... zoals die soms bij tankstations kennen mensen die wel eens. Um, gebeurt dat ook. En dan moeten winkeliers en banken gewoon goed kijken um, of ze aan dat geld kunnen komen. En als dat dan niet lukt, wie daarvoor op draait. En voor zo'n backup systeem, uh, meneer Pongier, is daar veel uh, techniek voor nodig? Heb je daar een apart systeem voor nodig? Ja, dat valt op zich nog wel mee. Er moeten wel wat dingen gebeuren. Aan de kassa moet wat gebeuren dat de betaling even opgeslagen kan worden. Uh, en de banken moeten natuurlijk ook het een en ander invullen. Uh, maar in België is dat al um, heel erg goed gelukt... Ja. En dat werkt naar tevredenheid voor klanten, winkeliers en banken. Dus volgens hmm. mij gaat het helemaal goed komen. Maar, alle kassa's, ik kan me voorstellen dat dat een kostbare aangelegenheid dan is. Um, dat, dat, ja, er moeten natuurlijk investeringen worden gedaan. Ik weet niet um, hoe hoog dat is. Dat zouden ze dus in België moeten navragen. Uh, maar het is natuurlijk ook zo, op het moment dat uh, mensen niet kunnen pinnen... proberen ze soms een alternatief te vinden in contant geld... En dat is voor de banken en de winkeliers nog veel duurder dan pinnen. Um, u zegt het al, het is dat veel duurder. Soms kan er ook helemaal niet afgerekend worden. Hoe belangrijk is het dat die backup er komt? Ja, dat is gewoon ontzettend belangrijk. Kijk, iedereen weet het. Um, elektronisch betalen is niet meer weg te, te denken uit onze samenleving. Uh, mensen pinnen graag in de winkel. Um, dus contant geld is zeker niet altijd een alternatief. Um, dus er moet... De klant, als je de klant elektronisch wil betalen, moet hij er gewoon op kunnen vertrouwen dat de pinvoorzieningen altijd werken. Nee, contant geldt is niet altijd een alternatief, maar is het toch niet een veel eenvoudiger en goedkoper alternatief, zoals het Nibud ook zei. Zij beter twee dagen uh, voor aan twee dagen contant bij je hebben. Dan ben je altijd gered. Vindt u ja, dat geen goed plan? Nee, dat is natuurlijk iets wat we totaal niet moeten willen. Uh, contant geld is zeker niet altijd een alternatief. Mensen hebben dat gewoon niet altijd bij zich. Kijk, en de tijd dat we aan mensen voegen om een stapel contant geld onder een matras te bewaren... die ligt gelukkig uh, ver achter ons. Mensen betalen graag elektronisch. Het is veilig, het is um, milieuvriendelijk en het is gemakkelijk. En winkeliers en banken moeten er gewoon voor zorgen dat het altijd werkt. Tom Bonnier, secretaris Betalingsverkeer bij Detailhandel Nederland. Hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Dennis mooi. hoe verloopt de ochtendspits? Uh, nou, het, het, het loopt langzaam af, maar dan ook met de nadruk op uh, langzaam. Waar staat... zitten de problemen op dit moment? Uh, problemen zitten nog uh, bij Maastricht en de meeste vielen staan nog uh, rond Utrecht. Zo staat er op uh, de A1 Amsterdam Amersfoort tussen Blagicum en Eén Brugge 7 kilometer. En op de A2 vanuit Eindhoven naar Maastricht voor het knopend Europaplein 6. A7 vanuit Groningen naar Herenveen. De file bij Tijnje wordt een stuk korter. Drie kilometer daardoor een ongeluk eerder vanochtend. En bij Utrecht staat er een kapotte auto op de A12 richting Arnhem. Voor, uh, tussen Woerden en knooppunt Oude Rijn daarom vijf kilometer file. De ook is dicht. Gaan we naar Rotterdam. Mark-Robin Visser is daar de hele dag al in de nieuwe Pauluskerk. Die wordt zondag officieel geopend. Maar, Mark-Robin, je vertelde het al, de deuren zijn al open. En wat ja. komt dan zo ja. daar zo binnen? Ja, nou, de deuren staan letterlijk open. En wat hier dan zo binnenkomt, Marcel, ja, of op de eerste verdieping tel ik nu ongeveer 15 uh, mensen al uh, gezeten op kleurige uh, stoeltjes en aan bankjes. Sommige mensen zijn met de computer in het werk. Ik zie twee dames met koffie en thee. De koffie kost 40 cent en de thee kost 10 cent. En Dominique Couvé zei net, maar het brood is gratis. Ja, het brood is gratis, ja. Het dagelijks brood ja, ja. is gratis, ja, ja. Komen hier veel mensen voor het dagelijks brood? Ja, we, we krijgen uh, zo tussen de 1500 de 1500 en de 1750 mensen per week over de vloer. Dat zou je nu, nu niet zeggen, het is erg rustig. Ja. Maar dat is wel het aantal dat er ja. door de week komt. Ja. Het is ook een, een vrij nieuwe locatie. Helpt dat ook nog? Of uh, ik bedoel, scheelt dat ook nog? Ja, dat scheelt, uh, mensen, ja. Moet, mensen moeten nog een beetje de weg uh, vinden. Dat denk ja. ik wel, ja. ja. U heeft iemand meegenomen? Vertel even wie dat is. Ja, dat is uh, uh, Ayane uh, Getahun. Uh, dat is uh, een, een vluchteling uh, uit uh, Eritrea... Uh, en Ayane werkt bij ons uh, in de kerk ja. uh, uh, als uh, koster. Dus als, als een van, ja. de, van de mensen die voor de facilities zorgen. Ja, en Ayane spreekt, uh, spreekt geen Nederlands, hè? Ik uh, probeer I communiceren en I try to communicate and yeah. to understand in Nederland, but is yeah. uh, it's not good for me to communicate yeah. or to say whatever I I vind het moeilijk om in Nederlands te spreken, dus we gaan het even proberen in het Engels te doen. You work in this church. U werkt in deze kerk as a volunteer, hè, als yes. een vrijwilliger. Yeah, um, Wat else do you do? How do you live in the Netherlands? How, how overleeft how leeft u hier in Nederland? Ik leef met de the support of the church. Ik krijg hulp van de kerk. Yeah, ja, I work uh, after I was released from the detention center, I was mm -hmm. no place anywhere to go. Ja, toen hij uit het detentiecentrum because you have been in in jail for being yeah. illegal hij heeft vastgezeten 6 yeah, maanden. Heeft zes maanden vastgezeten. Ja, yeah, when I was released after when I was released, mm -hmm. I, I was I was not having any place ja. to go. Was, hij had geen plek om naartoe te gaan. Yeah. En Dominique, uh, zo zijn er dus vele mensen. Ja, er zijn er helaas, maar al te veel, zoals Getahun. Dus mensen die meerdere malen vaak hebben vastgezeten, maanden en maanden. Maar ja. Getahun is daar een van de voorbeelden van. Ja. Hoe ziet u nou, wat is nou uw toekomst? What kind of future do you have? I don't, uh, there is no, I, I, I cannot say anything about the future. Ja. But what I am thinking is that I am still hopeful. Hij heeft hoop, maar hij kan eigenlijk niks, niks zeggen. En er is dus eigenlijk ook geen perspectief op dit moment... Nou ja, dat, dat zou er kunnen zijn, maar hij zegt terecht dat hij dat niet weet. Uh, um, en dat is, uh, zeg maar, dus hij, hij heeft hier nu een, een, een buitengewoon zinvolle functie, ja. vindt hij ook zelf. Ja. Maar dat probleem is dus nog niet opgelost. Ja. Eh, dit is één van de velen. één van, van de velen, ja. Waar en... u als dominee en waar deze kerk zich mee bemoeit. Ja, waar we proberen om, om uh, waar we kunnen, direct hulp te verlenen. En vooral ook op de langere termijn in de richting van de overheid te zeggen... Uh, dat, dat dit zo niet kan met het, met het vreemdelingenbeleid. Ja. Nou ja, goed, dat kunt u zeggen als dominee en als kerk, maar... Nou, ik, wij zijn ik, ik, punt 1 vind ik dat we het moeten zeggen. Uh, maar verder zijn wij uh, natuurlijk als kerk wel uh, degene die zich over deze ont mensen ontfermen. Mm -hmm. die, die zeg maar in die zin midden in de modder van de samenleving uh, staan. Dus dat geeft ons ook recht van spreken. Ja. Ja. En dat is ook de Pauluskerk zoals wij die kennen? Ja, uh, en ik vind, dus dat geldt, uh, dat geldt zeker voor de pauskerk... maar ik vind uh, dat, dat het de taak is uh, van kerken om daar waar uh, maatschappelijk misstanden uh, te zijn... om die ook zo te benoemen, uh, een, een begin van een oplossing uh, te maken... en vervolgens te zeggen, het is aan de samenleving om te zorgen voor een oplossing... zeker waar het zo in, inhumaan is als dit is. Ja. Wij uh, hoorden vroeger veel van dominee Visser... met wie ik vanochtend hier op een bankje aan de overkant van de weg heb gesproken. Gaan wij ook van u horen? Ja ik, ja, ik denk het wel. Als zeker dat... als het hier om gaat. Ja, ja? ja, ja, ja. zeker. Ja. Dominique Fee, hartelijk bedankt. En ik wens u een fijne opening. Ja, dankjewel. En I wish you good luck. Veel oh. geluk. Thank you very much. Thank you very much. Ja. De groeten uit Rotterdam, uit de Nieuwe Pauluskerk. Dankjewel. Mark-Robin Visser en de groeten terug naar Rotterdam. Twaalf jaar lang was hij directeur van de FBI, de Amerikaanse Binnenlandse Veiligheidsdienst. Maar in september moet Robert Mueller III vertrekken. Dan zit zijn maximale termijn er namelijk op. Inmiddels is ook uitgelekt wie zijn opvolger wordt bij de FBI. President Obama is namelijk van plan om opnieuw een Republikein kandidaat te stellen voor deze post. En dat zou dan James Comey moeten zijn. Opmerkelijk. De eerder benoemde minister van Defensie, Chuck Hagel, is ook al een Republikein. Correspondent Wessel de Jong vertelt waarom, vermoedelijk, deze keuze. Er was, er was in ieder geval ook een, een democrat in de race, een, een vrouw, ideaal zou je zeggen, Liza Monaco. Ze, ze, sinds januari was ze een van Obama's topadviseurs op het gebied van terrorismebestrijding, maar ja,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 Het is in ieder geval een hele grote club. Op dit moment, die FBI, er werken zo'n 14.000 mensen. Dus bij dat Federal Bureau of Investigation. Het is behoorlijk gegroeid de afgelopen jaren. Voor 9-11, 12 jaar geleden, was het een, een club die vooral was gericht tegen witte boordencriminaliteit, tegen drugshandel. Nou, het is natuurlijk nu vooral gericht is die, tegen terrorisme. Het is vooral bedoeld voor uh, terrorismebestrijding. Wat dat betreft is hun record toch hun prestaties zijn gemengd. Het verwijt.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 Hey West, wat ik me nog afvraag, um, gaat dit Obama nog helpen... eventueel in het congres, deze aanstelling van een uh, republikein?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 Bijna half tien. We gaan het nog even over postzegels hebben. Want uh, wie het nog van plan was... vanaf 1 november mogen oude gulden postzegels niet langer op kaarten en enveloppen. Dat is tegen het zegenbeen van de postzegelhandelaren. Want die vrezen dat collecties straks niet meer waard zijn. Gisteren stonden de handelaren en PostNL tegenover elkaar bij de voorzieningenrechter. We gaan over praten met de voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Postzegelhandelaren. Martijn Bulterman, Goedemorgen. Goedemorgen. Daar moet u mij even wat uitleggen hoor, want... Uh, wie plakt er nou uh, als postzegelsverzamelaar de postzegels op een ja. uh, Nou, Er zijn natuurlijk uh, heel veel postzegelsverzamelaars die op een gegeven moment toch een, uh, met hun hobby willen stoppen. En dan, uh, dan willen ze die postzegels nog wel gebruiken. Uh, mensen overlijden en dan uh, de, de erfgenamen willen die postzegels gebruiken. Ja, dat, dat gebeurt nog steeds. Mm. Maar uh, die zegels hebben toch een verzamelwaarde? Uh, de, de, de periode waar wij het over hebben, de, de postzegels van 1977 tot en met 2001, die nu ongeldig worden verklaard, die hebben eigenlijk bijna geen verzamelwaarde. Er zijn er zo ontzettend veel van, hm. dat de, de, de waarde wordt eigenlijk bepaald, de basis, door de nominale waarde. Postzegels met de verzamelwaarde daar moeten we echt over oudere postzegels uh, hebben. Oké, okay, ja, dus dan is het in uw ogen extra vervelend dat die gebruikerswaarde nu ook wegvalt. Ja, dat is eigenlijk altijd een beetje de basis geweest van de, van, van, van de waarde van de moderne postzegels. En er zijn er gewoon echt heel veel van. In de, van de jaren tachtig verzamelt iedereen postzegels. Ja, dus gewoon een overschot, overschot van uh, momenteel. Ja, maar meneer Bulteman, is dat dan niet een beetje het risico van de verzamelaar? Dat gebeurt de antieke verzamelaars bijvoorbeeld ook. Als iets uitraakt, dan is het niks meer waard. Ja, het, uh, het grote verschil is alleen wel dat uh, PTT Post, hè, dat was toen de, zeg maar, de uitgever van de, toen de tijd dat die uh, we heel erg gepromoot hebben om postzegels te kopen... en ons altijd uh, de garantie hebben gegeven... Aha. dat de postzegels onbeperkt geldig zouden blijven. Dat stond zwart en... op wit? Wat zegt u? Dat stond zwart op wit? Uh, dat sto dat staat, uh, stond altijd zwart op wit, stel ik er nog. Uh, tot 2010 stond in hun voorwaarden... dat uh, postzegels, mochten zij wel om geld verklaren... maar dat zij dan zouden aangeven hoe en waar... die postzegels omgedeld zouden kunnen worden... voor wel postregels. postzegels... En daar wordt, ja, dat is eruit gehaald. En dat mag natuurlijk niet zomaar. Hm. Hoe groot is de malaise onder postzegelverzamelaars? Om hoeveel geld gaat het hier? Um, dat is, uh, moet het, dat hebben wij uh, kunnen dat moeilijk inschatten. Maar volgens PostNL uh, gaat het om uh, postzegel... een waarde van tussen de 20 miljoen euro en 200 miljoen euro... aan gulden postzegels. Dus dat okay. is echt heel veel geld. Ja. Ja. Nou, gisteren was het kort geding. Hoe, hoe is dat gegaan? Uh, ja, heel positief. Ik denk dat uh, de rechter wel snapt dat wij als uh, verzamelaars en, en handelaars niet tegen zo'n machtsbedrijf uh, op kunnen als personeel. En dat ze daarvoor toch de hulp nodig hebben van, uh, van onze rechtelijke macht. Goed. Nou, we gaan het volgen. Meneer Bultenman. benieuwd wat daaruit gaat komen. Hartelijk dank voor uw toelichting. U ook bedankt. Goedemorgen. Da. We zijn aan het eind gekomen van het NOS Radio 1 Journaal. We wensen u nog een hele fijne dag en gaan doen naar de collega's van de KRO. Sven Kokkelman, goeiemorgen. Dag Lara, goeiemorgen. Banken moeten geld van consumenten standaard terugstorten... als hun rekening is geplunderd door cybercriminelen. Dat wil de Partij van de Arbeid. De vraag is, willen de banken dat ook? Mm -hmm. Hoor je zometeen, en behalve de SP, met een enquête onder gevangenispersoneel... van vanochtend ook bij jullie... zijn ook de burgemeesters van steden met gevangenissen zeer kritisch... over de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Fred Teve. Gisteren lekte al uit dat er een gat in de berekeningen zou zitten van 1 miljard. Waar dat dan uit bestaat, dat horen we zometeen van de van. burgemeester meneer Hugo Waard, want die geeft straks met andere burgemeesters... een persconferentie over een paar minuten. En hij vertelt bij ons hoe die berekeningen er precies uitzien... en wat de alternatieven zijn Kijk eens bij aan. de Karel. Luisteren, zou ik zeggen. Dit is Radio 1. Maar we gaan eens nog even naar de NOS, naar het journaal. Dorot Meegens.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 Verkeersinformatie bij de ANWB. Dennis mooi, wordt het nu eindelijk wat minder? Ja, het wordt eindelijk wat minder hoor. 20 files nog, zo'n 70 kilometer bij elkaar opgeteld. Bij Rotterdam en Eindhoven is de ochtendspits voorbij. De meeste files staan nog in de regio Utrecht. Maar ook op de A2 vanuit Eindhoven naar Utrecht loopt het vast bij Den Bosch. Voor het knooppunt Empel is een ongeluk gebeurd. Drie kilometer file en is de linkerrij zo dicht. A12 vanuit Den Haag naar Utrecht tussen Woerden en het knooppunt Lunetten... zeven kilometer... De ook bij Utrecht is afgesloten vanwege de kapotte auto die daar staat. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum staat tussen Hilversum en Utrecht-Noord... 8 kilometer door een ongeluk. Dit is Radio 1. KRO. Goedemorgen, Nederland. Sven Kokkelman. Banken moeten geld van consumenten standaard terugstorten... als hun rekening is geplunderd door cybercriminelen, vindt de Partij van de Arbeid. De bezuinigingen op het gevangeniswezen van staatssecretaris Fred Tever... kosten 1 miljard euro. Een gat in zijn berekeningen. Opvallend, meer sterfgevallen aan het einde van de week in Engelse ziekenhuizen. En de dochtertumeur van Henk Spaan. Het is bijna drie over half tien. Hier is de Caro. dit is Goedemorgen Nederlands. Marcel Dekker is vanochtend in Den Haag bij een kantoorpand dat straks niet vol staat met bureaus en computers, maar met koppensla en tostomaten. Twitter met me mee @s Kokkelman. en reacties en vragen kunt u ook kwijt via Goedemorgen GoedemorgenNederland@karo.nl. Banken moeten consumenten standaard geld teruggeven... als hun rekening is geplunderd door internetcriminelen. Henk Nijboer, de financieel woordvoerder van de Partij van de Arbeid... die wil dat wettelijk vastleggen. Dus hebben we contact met hem. Meneer Nijboer, goedemorgen. Goedemorgen. Waarom moet dat nou weer in de wet? Omdat, uh, ik vind, geld gaat over uh, vertrouwen... Uh, en mensen moeten er altijd zeker van zijn dat hun geld uh, veilig is. En we hebben laatst uh, met de DDoS-aanvallen gezien dat, uh, nou ja, dat beschikbaarheid uh, van geld uh, nou ja, dat het spannend was. En dat het soms niet beschikbaar was. En soms is er ook sprake van malware, van phishing, van internetcriminelen die geld proberen af te pakken. En mensen ja. moeten er altijd op kunnen vertrouwen dat hun geld veilig is. En dat moeten we ook borgen in de wet, want het is een vitale infrastructuur. Maar dat gebeurt toch ook grosso modo? Je krijgt toch je geld terug van de bank als je kunt aantonen dat je bent geript? Ja, zo, zo is het ook. Banken dus? zijn op zichzelf uh, heel coulant. Uh, er is ook coulancebeleid, maar niet altijd. Ik heb uh, zelf ook een aantal mensen gesproken... die uh, eigenlijk zonder dat ze er echt wat aan konden doen... hun geld zijn uh, kwijtgeraakt. Die zitten allemaal in processen verwikkeld. En ik wil echt dat uh, mensen er altijd van op aankunnen... dat als het niet hun, echt hun opzet of uh, schuld is... grove opzet, grove nalatigheid... dat ze altijd hun geld terugkrijgen. Ja, maar u zegt net zelf al... dat gebeurt bij uitzondering nu niet en over het algemeen wel. Ja, maar wat, wat ik als Partij van de Arbeid wil... en dat is ook mede naar aanleiding van de DDoS-aanvallen... Uh, laatst toen uh, het hele online betalingsverkeer plat uh, lag dat wij borgen en dat wij zeggen uh, geld moet veilig zijn... dat we een norm stellen over wanneer geld uh, beschikbaar moet zijn. Er zullen altijd storingen blijven. Hè. Dat geldt bijvoorbeeld bij de energiesector ook. Ja. Dat hebben we nu allemaal wettelijk niet geregeld. Het toezicht is niet geregeld, nee. niet van de Nederlandse bank. Dus dat, moet dat, moeten we, dat moeten we allemaal in de wet regelen en daar hoort ja. dit ook bij. Maar goed, een wet moet je dan ook de uitzonderingsbepalingen in gaan neerschrijven. En dan moet je wel heel goed en heel precies opschrijven... wanneer dan wel en wanneer dan niet. En u zegt eigenlijk dus altijd tenzij een grove nalatigheid. Ja, dat klopt. Laten we eens gaan buurten bij de banken. Gijs Boudewijn, die is hoofd betalingsverkeer... van de Vereniging van de Nederlandse Banken. Goedemorgen. Goedemorgen. Is het nodig wat u betreft... om het in de wet neer te zetten? Uh, nou... Het staat al in de wet, want precies wat de heer Nijboer zegt... de klant krijgt altijd zijn geld terug, tenzij er sprake is van grove nalatigheid. Dus wat dat betreft zijn we het volledig met meens. Me Op grond van Europese wetgeving is dat precies wat in de Nederlandse wet staat. Ah. Het, het stukje waar we het over hebben, is wat is nou precies grove nalatigheid? Ja. En, en dat is waar we de discussie over, uh, over wat hebben. Wat is wat u betreft grove nalatigheid? van grove nalatigheid, dat, is, uh, ja, dat kan ik nog niet zeggen. Dat klinkt misschien wat raar, maar we hebben een afspraak met de Consumentenbond, met de Nederlandse Bank, met alle geledingen van de Nederlandse samenleving. Ja. In het kader van het maatschappelijk overleg betalingskeer. Dat is overigens naar aanleiding van uh, de stellingen van de heer uh, Nijboer. Ja. Zijn we nu aan het proberen, aan het objectiveren, welke veiligheidsvoorschriften je nou allen zou kunnen formuleren... waarvan ja. je kan zeggen, ja, klant, als je dat nou overtreedt... dan ben je grof nou later. Dan ja, maar meneer, nou kneep. maar meneer Nijboer zegt nou net... Uh, dat zijn nou net de uitzonderingsgevallen waar ik het over heb... en dus moet je dat dit bij wet regelen... want en, anders, ja, als daar dus dat, onduidelijkheid over bestaat... krijgen in, in, die mensen hun in, geld misschien niet terug. In de wet staat dus gewoon klanten krijgen altijd hun geld terug tenzij ze grof nalatig zijn ja. en als dus vastgesteld zou worden op grond van die nieuwe uniforme voorschriften die we met het maatschappelijk overleg betalingskeer gaan vaststellen ja. als iemand zegt van ja je, ben, je bent echt fout geweest ja. dan hou je toch een restcategorie over van een bank zou kunnen zeggen nou, ik hoef hem niet te betalen maar ik doe het toch en ja. we kunnen dat laatste stukje kunnen en willen we niet objectiveren want dan zet je ook de deur open voor wat dan heet uh, ja moral hazard dan kan iedereen gewoon maar zijn keukendeur open laten staan voor de insluipers en dat willen we ook niet nee met andere worden als echt aantoonbaar is dat het je eigen domme schuld is... Uh, dan kun je toch nog fluiten naar je centen. vindt u. Exact. Meneer Nijboer, hebt u zitten pitten... dat het in, uh, in Brusselse werkgeving, wetgeving al was, was gelest? Nee, helemaal niet. Dat ik ken de heer Boudewijn uh, ook, ook heel goed. We hebben ook vaker deze debatten gevoerd. En ja. wat, wat het natuurlijk het probleem is... Is dat uh, het nu afhankelijk is van het coulantse beleid van banken? En banken zijn coulant. Dus daar wil ik ook niet. Uh, ik, ik doe hier ook niet aan banken bashing. Uh, die zijn coulant. Die zijn in zijn algemeenheid uh, heel, uh, heel coulant naar klanten als het mis is gegaan. Maar ja. niet altijd. Nee, maar goed, dat en heb ik vind, je nou net gezegd. En nu gaat het erom dat uh, meneer Boudewijn zegt. We zijn dus al bezig om te inventariseren met de Consumentenbond ja. en andere de Nederlandse Bank. Wanneer iemand dus grof nalater is geweest, met andere woorden. Wanneer het gewoon je eigen stomme schuld is. Ja, en daar heb ik ook zelf om verzocht. als uh, ja. In de Kamer heeft de minister op aangedrongen. En dat is ook. Uh, dat is ook Goed. Ja, en het punt van meneer ja. Boudewijn, dat hij zegt: Ja, maar luister eens, je moet niet de deur openzetten naar iedereen die uh, dan uh, met zijn hoofd ergens anders de keukendeur laat openstaan, al dan niet uh, met opzet. Nee, ja, daar, ben ik, daar ben ik het ook volledig mee eens. Je ik ben het hartstikke naartoe, eens. Maar waar ik maar, ja, nou, we zijn, we, ko we komen er ook wel. We moeten het ook samen <lacht> uh, doen. Want als ik alleen maar sta te roepen en de banken doen niks, komen we nergens en andersom. Dus dat is ook heel uh, goed. Maar wat ik, waar ik voor wil waken, ja. is dat we allerhande internetvoorschriften krijgen, dat we virusscanners moeten hebben. En als je die dan niet hebt gedaan, dat je dan misschien je geld kwijt bent. En dat mag gewoon nooit gebeuren. En dat wil ik ook oh, ja. gewoon borgen. Dat maar meneer Nijboer, mensen weten toch dat je computer... dat je daar een virusscanner op moet hebben. En mensen kunnen ja. toch ook dingen met hun eigen computer doen... om te voorkomen dat anderen daarin gaan. Ja, en dat is ook heel verstandig. Want moet je kijken wat voor ellende je hebt als je uh, rekening wordt geplunderd. Ja, dus dat dat dan is toch ook een eigen verantwoordelijkheid voor... zeker, bij de consument. Zeker, dat, dat roep ik ook iedereen toe op. Maar het mag niet zo zijn dat als je vroeger 100 euro uh, voor 100 gulden pinde... en je portemonnee kwijt was, was je dat kwijt. En dat nu je hele rekening uh, dat, dat die kwetsbaar is. En daar moeten we echt voor waken. En banken kunnen dat het beste beveiligen. Die zijn er ook als eerst verantwoordelijk voor. Dat staat ook al enigszins ja. in de wet, maar die is niet helemaal duidelijk. Nou, daar wil ik het even met u over hebben over die beveiliging. Want als je internationale cybercrime-experts spreekt, dan zeggen ze allemaal, Nederland geeft veel te weinig uit, dus ook de Nederlandse overheid, aan uh, de internetbeveiliging, ook in het bankwezen. En de Nederlandse overheid zegt dan voortdurend, dat is primair de uh, uh, verantwoordelijkheid van het bankwezen. Hè? Ivo Opstelte heeft dat laatst nog gezegd. Klopt. Met zijn donkere stem. <lacht> dat kan het mooi ja. zeggen. Uh, ja? Ja. Um, maar, uh, die uh, experts die zeggen allemaal dat is gewoon veel te kortzichtig. Er moet gewoon veel meer geld naartoe. Nou neemt u de 3% norm in Brussel niet zo nauw nou, met uw partij toch. Uh, dus daar kan nog wel wat geld extra naartoe of niet? Nou ja, u, u citeert eerst de heer Opstelte, die zegt het is de verantwoordelijkheid van banken. Maar wat ik, wat ik echt wil is dit is echt een publieke infrastructuur. Hè. Net als dijken dat zijn, net als elektriciteit dat is. Dat wij als wetgever stellen, dit vinden we acceptabel, hier moet het aan voldoen en de Nederlandse bank moet er toezicht op houden. En ja. dat is nu niet geregeld en nee. dat moeten we echt borgen. Maar moeten we in Nederland meer geld uittrekken voor de cyberbeveiliging? Ja, dat, zou, dat zou goed kunnen. We hebben vanmiddag een rondetafelgesprek in de Tweede Kamer op initiatief van het CDA, de SP en de Partij van de Arbeid. Ja. En daar horen we allemaal experts, zowel ja. van Banken zijn er ook, ja. uh, ook, ook ICT-deskundigen, uh, ja. uh, detailhandel, natuurlijk, winkeliers. En ja. die gaan allemaal vertellen wat zij vragen. Winkeliers willen natuurlijk meer veiligheid, ook minder pinstoringen. Banken ja. zullen ook zeggen: het heeft ook een prijskaart. Nou, ja. dat zullen we dan allemaal naar kijken en dat ja. moeten we dan in de wet opnemen. Goed, uh, Gijs, bouwen nog even tot slot. U wilt uh, vast wel meer geld van de overheid uh, van, uh, vanwege die uh, cyberbeveiliging, denk ik zo. Hè. Na al dat geld dat u van de overheid al hebt gekregen om al die banken overeind te houden. Uh. Ja, nou in ieder geval meer, meer en betere publiek-private samenwerking. En het is overigens niet waar dat alle internationale deskundigen met toch een flinke korrel zout nemen. Het zijn vaak hele commerciële bedrijven die natuurlijk ook uh, baat hebben bij een hype om te creëren. Omdat ze hun beveiligingsproducten weer kunnen afzetten. Dus je moet die ook worden ingehuurd door Nederlandse financiële instellingen, weet ik, want ik heb erin gesproken. Ook, maar het is, het is het is allemaal een beetje waar. Er wordt ongelooflijk veel geld uitgegeven. Dat zal vanmiddag in de ronde tafel ook ongetwijfeld aan, aan de orde komen. Ja. Maar het kan altijd beter. En we moeten met z'n allen snoeihard ons best doen. Want het is gewoon een gezamenlijk probleem. Het is ook niet alleen de banken die worden aangevallen, het is ook DigiD, de KLM, etc. We het allemaal kunnen lezen in de krant. Zeker. Uh, dus we moeten er met z'n allen aan. En dat betekent het bedrijfsleven, inclusief banken en overheid, goed beter samenwerken. U gaat rond tafelen vandaag. Uh, en uh, dan komt u er vast wel uit. Hoor ik al. Uh, meneer Nijboer van de Partij van de Arbeid en Gijs Bouderbijn, hoofdbetalingsverkeer van de Vereniging van Nederlandse Banken. Ik dank u zeer allebei. Graag gedaan. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Het is nog even wachten op de eerste Hollandse nieuwe haring. Want die is nu nog van onvoldoende kwaliteit en vooral te mager, niet vet genoeg. Bestaat er eigenlijk ook Hollandse oude haring? Lisette Wassenaar van het Nederlands Viscentrum. Die heeft het antwoord. Ja, op het moment dat het nieuwe haringseizoen van start gaat. is de haring die daarvoor werd gevangen automatisch natuurlijk oude haring. De haring die, nu, die gevangen wordt vanaf nu en, uh, tot, tot aan zes weken tijd, dat is de hele voorraad Hollandse Nieuwe. Dus we vangen eigenlijk in, in een hele korte periode heel veel haring. En dat komt omdat die haring die, die nu uh, in de Noordzee rondzwemt... Op die, alleen die haring is geschikt om verwerkt te worden tot Hollandse Nieuwe. Het is officieel zelfs zo dat je uh, uh, de naam Hollandse Nieuwe mag gebruiken tot 1 oktober... En vanaf dat moment moet je de haring maatjesharing noemen. Nou, dat gebeurt heel weinig. In ieder geval bij de vishandelaren waar ik mijn vis haal... Uh, staat gewoon nieuwe haring. En bij die van u misschien ook. Dat levert misschien wel weer een nieuwe vraag op. Mocht u die willen stellen, dan kunt u hem mailen... naar goedemorgennederland.nl voor uw vraag van vandaag. Gaan we naar Den Haag terug. <middels> Lekker in de weer in een kantoormoestuin. Echt iets voor Marcel Dekker. Meneer Vermeulen... Wat zou hier kunnen komen, waar vroeger de receptie zat? Ik, ik denk dat dit hartstikke goed is voor aardbeien. Ja, en ik zag ook nog een gebedsruimte. Wat zou daar kunnen ja, komen? Dat, dat, als je dat gebedsruimte wil houden, dan, uh, dan moet je het gebedsruimte houden. Uh, en anders zou je de, omdat het echt een hele donkere nis is, aan champignons gaan denken. Ja. U heeft er al over gestaan te fantaseren, hè? Want we zijn nu op de vijfde verdieping van een uh, flatgebouw, zo'n grijs kolos in het centrum van Den Haag. En die fantasie van u die gaat eindeloos door. Ja, kijk, het is, dit is echt dus een van de vele leegstaande kantoorgebouwen in Nederland. En het is, het ziet er, wat je ook ziet, heel veel tussenwandjes. Gewoon heel traditioneel kantoorgebouw. Het moet allemaal weg, hè, straks? Ja, precies. Want ik zie hier dus uh, ja, mensen lopen... die bezig zijn met groenten, en met, met, met, met, met fruit, met, uh, met sla, met kruiden... Um, He, dus ik zie hier een hele, een hele gemeenschap ontstaan die met, die met, met voedsel bezig is. Ja. He, dus in, in, meer la, in het systeem met meer lagen, met kunstlicht, met ledlicht... ook het, maakt het maken van het buitenlicht... en gewoon eigenlijk voor wat, wat zo'n gebouw allemaal faciliteiten heeft. Ja. Zegt Tiego Vermeulen van de Wageningen Universiteit... en ja, gesprekken met de wetenschappers van die universiteit... die vinden meestal plaats in een, uh, op een akker of in een kas... maar nooit in een oud kantoorpand. Een mooi voorbeeld van stadslandbouw moet hier straks gaan komen... Voor wie het nog niet weet, wat is dat precies, stadslandbouw? Inderdaad, stadslandbouw is het uh, is eigenlijk het telen van, van groente en fruit in de stad. En in, in, in Nederland, met ons, met ons hele uh, efficiënte uh, voedselsysteem gaat het dan niet zozeer over het produceren van voedsel, voor, voor mensen om op tekorten op te lossen. Uh, maar veel meer om het mensen bij elkaar te brengen en om, om gebieden eigenlijk weer te, nieuw elan in te brengen. En dit is daar een heel mooi voorbeeld van waar je. Ja, een leegstand kantoorgebouw staat al een tijd leeg. In een wijk waar ook veel leegstand is. Heeft hij van nou, hier ga je nieuw, nieuwe ondernemers naartoe brengen. Nieuwe gedachten naartoe brengen. Mensen met voedsel dat dat verbindt. Um, ja, dat is een en een stukken professioneler dan uh, het balkonnetje waar een bakje staat. met een paar slaat, toch? Ja, dat is wat we hier hopen te bereiken. Kijk, stadslandbouw heeft, heeft die dimensie. Hè, van, van zowel uh, inderdaad mensen die op een balkon of gezamenlijk het openbaar groen gaan beheren met, met groente en fruit. Hier hopen we het um, op basis van echt bedrijfsplannen te doen. Dus op een ja. hoger plan. Dat je afspraken met partijen kan maken en kan zeggen... dit is voor een aantal jaar ga jij deze functie vervullen. Ja. Nou, de Wageningen Universiteit blij, want die kunnen hun expertise hier tegenaan gooien. De gemeente Den Haag blij, want die zijn weer van de Gijskelos af. Inderdaad, zo, uh, zo gaat het, ja. ja. Um, ja, uh, stadslandbouw, dat, dat is in veel gebieden in de wereld eigenlijk gewoon primair bedoeld uh, voor uh, voedselproductie. Hè? Uh, boeren die naar de stad trekken en dan toch voor zichzelf blijven zorgen. Dit is natuurlijk veel meer dan dat. U noemde het al even, de sociale cohesie. Ja. Ja, hier ga je naar het kijken van hoe kan je voedsel gebruiken... om, om maatschappelijke problemen op te lossen. Uh, en, en in Nederland, wat ik zei, is inderdaad niet zozeer het, het voedseltekort, Maar wel, maar wel uh, kennis over voedsel. Hoe ga je met voedsel om? Uh, Obesitas problematiek. Dus het, het weer begrijpen van waar komt voedsel vandaan? Hoe moet ik er goed mee omgaan? Hoe kan ik mijn eetpatroon verbeteren? Ja. Dat soort aspecten. En het mensen bij elkaar brengen. Ja. He, de verschillende... En dan heb ik mijn stukje grond al gezien hier... Nou, het is uh, amper uh, wat zal het zijn. 25 vierkante meter. Ja, zoiets. De wat... vraag is, kan dat? Kan ik hier straks wat gaan huren? Nee, het is niet voor, het is niet voor particulieren. Tenzij particulieren zeggen van, ik wil daar met een aantal partijen... en we gaan daar een bedrijfje van maken. Het, het is echt bedrijfsmatig opgezet. De initiatieven die, die zich aanmelden, moeten een, een, ja, een business case hebben. Moeten kunnen laten zien van wat ik de activiteit die ik hier ga ondernemen... Is er een daad... Dame... Geen gerotsooi. Nee, precies. Het brengt zijn geld weer op... En ik kan laten zien dat ik, dat ik het terug kan verdienen. Er zit een verdienmodel in. Ja, er moet nog wel heel wat gebeuren hè, hier voordat dat een akker wordt. <laughs> Inderdaad. Maar het heeft, het heeft veel potentie, dit gebouw. Je hier, dus, dus er zijn qua, qua elektriciteitsaansluiting is het goed. We zitten hier heel dicht bij een grote woonwijk. Dus er is, er is dat veel. Het kan allemaal te goed. goed komen. Ik verwacht het wel. Goed. Stadslandbouw in een verlaten kantoorpand hier in Den Haag. Vandaag wordt dat initiatief gelanceerd. Dank u wel. We geven we van Marcel Dekker. Straks als je in Groot-Brittannië aan het einde van de week wordt geopereerd... is de kans 82% hoger dat je overlijdt dan wanneer je pas aan het begin van de week wordt geholpen. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 1968... Ook al zorgde de Jonge van Haneghem met talloze fraaie individuele acties... vaak voor zeer moeilijke momenten... Deze dag, in 1968, maakt Willem van Hanegum in wezen... zijn debuut voor het Nederlands elftal in het vriendschappelijke duel tegen Schotland. Daar werd hij niet met open armen ontvangen. Onterecht, zo bleek later. Johan Dergsen schreef een lijvige biografie over de kromme. Nou ja, Van Hanegum heeft even de pech gehad... dat hij van dezelfde generatie was als Johan Cruijff. Kijk, een betere als Johan Cruijff hebben we nooit gehad in Nederland. En die zal er ook niet komen. En daarom is Willem van Hanegum zeer ten onrechte altijd een beetje ondergesneeuwd, maar echt vlak achter Johan Cruijff was Willem van Hanegum. Die was ook een echte wereldster, een unieke voetballer. Alleen, eh, ja, dat werd een beetje gecamoufleerd door de stardom van Cruijff. De uitvallen van Ajax werden vrijwel steeds onderbroken. Vaak door de overal aanwezige van Hanegem. In het spannende gevecht bleef de Ajax-verdediging overeind. Ook al zorgde de jongen Van Hanegem met talloze fraaie individuele acties... ...vaak voor zeer moeilijke momenten. Feyenoord was tegen het einde zo overwegend in de meerderheid... ...dat iedereen zei, je zal zien dat er een doelpunt komt. En het kwam. Van Hanegem is pas op latere leeftijd uh, gaan voetballen. Ik heb ooit nog eens tegen hem gevoetbald... ...speelde hij in het tweede elftal van Velox. Dat was toen een bescheiden profclub uit, uh, uit Utrecht. Toen is hij naar Serges gegaan. En daar heeft hij zich een beetje geprofileerd. En toen die club failliet ging, toen heeft Feyenoord hem al overgenomen... want hij kostte toch niks. En vervolgens werd hij een wereldster. En het is niet zo dat hij ontdekt is, het was allemaal toeval. En toen heeft hij zichzelf ontwikkeld. En toen is hij eigenlijk een jaar of tien het gezicht van het Nederlandse voetbal geweest. Feyenoord heeft voetbalgeschiedenis geschreven in het San Siro stadion in Milaan bij de Rotterdammers met de Schotse kampioensclub Celtic uit Glasgow... streden om de Cup. In een wedstrijd die inclusief de verlenging twee uur duurde... toonde de Nederlandse kampioen zich duidelijk opgewassen tegen de Schotten... die al spoedig de durf en de kracht van de Rotterdamse aanval moesten vaststellen. Ja, toen was hij echt nog iemand die mee mocht doen. Hè? Want Willem had nog geen grote naam. Ik weet nog wel, toen hij geselecteerd werd voor het Nederlands Elftal... was er ook heel veel uh, ja, kritiek eigenlijk, want... Uh, men twijfelde aan zijn kwaliteiten in die zin van: kon hij het tempo wel bijbenen? Later heeft Willem dus uh, laten zien. Dat tempo niet alleen hard lopen inhoudt, maar vooral het snel spelen van de bal. Maar Willem Oogene natuurlijk tralig, traag in zijn bewegingsritme. En dan wordt er al gauw gezegd, ja die jongen die, die miste tempo voor het absolute topvoetbal. En dat heeft hij later gelogenstraf, Maar in die beginperiode was hij een dienende speler. Hij moest de ballen nog inleveren bij Koen Molijn en dat was toen de ster. Maar even later viel dan eindelijk de beslissing. Lobello liet terecht doorspelen naar Hens van Kemmel. En Chinfall speelde de bal over de verraste Williams in het net. Met dit doelpunt veroverde Feyenoord de Europacup. Want in de resterende vier minuten gaven de Rotterdammers de overwinning niet meer uit handen. Ja, je kunt nooit kwaad worden op Willem. Ik, ik hou van die man, maar uh, Willem die heeft een mening over alles en iedereen. En Willem heeft uh... zelf... ...de langste tenen van Nederland werkelijk. Want als er namelijk iets over hem gezegd wordt... ...reageert hij meteen, belt hij meteen, Lees je dat terug in een column, zegt hij er iets haarlijks op op tv. Uh, dat heeft Willem. Maar, maar nogmaals, het is, is, is een wereldgrozer. Alleen, ja, hij, hij kan niet zo goed tegen kritiek. Jan Dex over Willem van Hanegem's dienstebuut in Oranje in 19 negen, nee deze dag in 1968 zo is het Fine by me Ja Ja any grammar You're not the type type of girl to remain with the guy with the guy too shy too afraid to say he'll give his heart By me, Andy Grammer. Het is 8 minuten voor 10, u luistert naar de KRO op Radio 1. We gaan naar Groot-Brittannië, want wat blijkt... daar sterven tegen het einde van de week opvallend meer patiënten... na een operatie dan aan het begin van de week... blijkt uit onderzoek van het British Medical Journal. Vanessa Lamsveld, onze vrouw in Londen. Goedemorgen. Goedemorgen. Hoe kan dat nou? Ja, in het weekend is er veel minder medische staf en dan met name ervaren specialisten uh, aanwezig, waardoor patiënten niet de juiste nazorg krijgen. De meeste complicaties uh, na een operatie gebeuren 48 uur ja, en die kunnen niet goed behandeld worden doordat er te weinig specialisten aan het bed staan. Uh, en daarnaast zie je ook dat in het weekend uh, diagnoses niet accuraat kunnen worden gesteld omdat bijvoorbeeld het uh, lab dicht is om bloed te testen en uh, scans maar minimaal worden ingezet. Ja, hoe groot is het verschil tussen de sterfgevallen na een operatie aan het begin van de week en aan het einde van de week? Schokkend groot. Echt, als je in het weekend onder het mes gaat, is de kans 82% uh, hoger dat je sterft dan wanneer de operatie op maandag heeft plaatsgevonden. Nou, je kan je voorstellen dat belangenorganisaties uh, voor patiënten woedend zijn... Nu deze cijfers naar buiten zijn gekomen. Ja, en om wat voor operaties gaat het hier? Of gaat het hier om alle operaties? Nou ja, het ongemakkelijke eigenlijk van dit rapport is dat het om operaties gaat die gewoon gepland stonden. Want er is al veel langer bekend dat het sterftecijfer in het weekend hoger is... als het gaat om uh, eerste hulp ingrepen, dus echt om urgente ingrepen. Maar dit gaat dus echt om uh, nou ja, operaties die dus al lang gepland stonden... en waarvan je denkt, dat kunnen ze dus ook uh, rekening mee houden. Uh, nou is het wel zo dat in dit onderzoek uh, vijf uh, ingewikkelde procedures zijn onderzocht. Die dus ook heel veel nazorg uh, uh, vragen. En ja, de onderzoekers zeggen we moeten nu kijken of het inderdaad echt ook over de hele linie speelt. Dus om allerlei soorten ingrepen. Ja, is uh, inmiddels ook bekend hoeveel mensen dus onnodig het leven hebben gelaten? Ja, er zijn cijfers dat, nou alleen in Londen, uh, dat als uh, de, het sterfcijfer in het, het, het, het, het, het weekend hetzelfde was door de week. Dan zou dat... Uh, ...in Londen alleen of uh, 520, min 520 minder mensen overlijden. Zo, dat zijn ja. nogal eens aantallen. En jij zegt net, het probleem speelt al jaren. Waarom is dat dan nog niet aangepakt in de tussentijd? Ja, en dat is dus ook natuurlijk waar die, waar die uh, organisaties die voor patiënten komen woedend over zijn. Die zeggen, er zijn stapels rapporten geweest over dit onderwerp... ...en, en er is gewoon niets gebeurd. Ja, de regering heeft wel uh, ingegrepen mondjesmaat. Er zijn wel wat meer handen aan het bed... Maar ja, als je mensen hier spreekt, is het, heeft het toch ook echt te maken met de mentaliteit in de ziekenhuizen. Uh, mensen zeggen van, van oudsher is hier toch een 9 tot 5 mentaliteit. Uh, en daarnaast heb je uh, ja, de machtige artsenorganisaties, uh, waar vooral ook de, de, de, ja, de, de senioren artsen uh, bepalen wat er gebeurt. Die ze zeggen, ja, die houden het toch een beetje tegen. En er uh, is, het, is het toch nog een erg conceptieve houding uh, onder de artsen. En dat is dus nu iets wat wel hoog op de agenda uh, moet komen te staan. Dat ze toch echt over moeten naar een zevendaagse werkweek in ziekenhuizen. Ja, dat weet je toch eigenlijk van tevoren wel als je in een ziekenhuis gaat werken, of niet? Dat mag je, dat mag je aannemen. En ik vroeg gisteren letterlijk uh, van, hoe kan dit in een land als uh, Groot-Brittannië? Jullie zijn toch een uh, ontwikkeld land. Je mag toch zeggen dat dit... Uh, uh, ja, dat jullie dit op orde hebben, maar het is toch een heel log apparaat en uh, dus, uh, er moet nog veel gebeuren. Dat is wel duidelijk. Uh, in ieder geval, als ik in Groot-Brittannië geopereerd zou moeten worden, dan zou ik zeggen, doe dat maar op een maandag dan. Dat zou ik je ja, inderdaad willen aanraden. En heb je die keuze ook? Nou, nee, want je hebt hier natuurlijk ook uh, wachtlijsten en uh, nee, dus het is, dat is, uh, dan kun je me, ja, bidden. Nou, ja. Ik denk dat je niet met een heel erg gerust gevoel naar de operatiekamer gereden wordt als je op vrijdag geopereerd wordt. Schokkende gegevens daar uit dat nieuwe onderzoek. Vanessa Lamsveld vanuit Londen, ik dank je zeer. Straks, dames en heren, burgemeesters van steden met gevangenissen presenteren zometeen een kritisch rapport over de bezuinigingsplannen van staatssecretaris Steven. Er zit een gat in zijn berekeningen van 1 miljard. Zometeen in het vervolg. KRO, Goedemorgen Nederland. Kies KRO.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 Kijk maar eens op uwcloudcoach.nl. 1200 vacatures op HBO en WO niveau. Ga naar zuidlimburg.nl. Zeg Bart, weet je dat Simac HP Cloud Partner van het jaar is? Kijk op uwcloudcoach.nl. Als je altijd ICT'er bent geweest en je valt een keer uit het reuzenrad, dan hoef je niet opeens garnalenpeller te worden.